Half uur. ze met het NOS-journaal. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers roept burgemeesters op. meer opvangplekken beschikbaar te stellen. Voorzitter Bakker wijst erop dat hij begin dit jaar al gezegd heeft. dat er 10.000 bedden nodig zijn. en dat aantal zal de komende tijd hoger worden. Het COA voert nu gesprekken met 120 gemeenten. over de opvang van vluchtelingen. In Stockholm zijn duizenden mensen de straat opgegaan uit solidariteit met vluchtelingen. In de Zweedse hoofdstad waren zo'n 15.000 mensen op de been. Ze werden toegesproken door de Zweedse premier... die benadrukte dat andere EU-landen meer moeten doen voor vluchtelingen. Vorig jaar kregen zo'n 80.000 mensen asiel in Zweden, vooral Syriërs. Koerdische strijders zeggen dat ze een convoi van Turkse militaire voertuigen hebben aangevallen. Daarbij zouden 15 militairen zijn gedood. Bij de aanval hebben de PKK-strijders ook veel wapens buitgemaakt. Sinds juli is het geweld tussen Turkse troepen en PKK-strijders opgeleid. Zeker 70 Turkse politiemensen en militairen en honderden PKK-strijders zijn daarbij omgekomen. Internationale experts hebben zware kritiek op het onderzoek van de Mexicaanse regering naar de vermissing van 43 studenten. Ze verdwenen vorig jaar september nadat ze slaags waren geraakt met de politie. Die zouden studenten hebben overgeleverd aan een drugsbende die hen heeft vermoord en hun lichamen verbrand. Volgens de experts heeft justitie gefaald in het onderzoek. Zo zou bewijsmateriaal zijn vernietigd, getuigen niet of pas maanden later zijn ondervraagd en is er geen forensisch onderzoek gedaan. Het Nederlands Elftal heeft in het EK kwalificatietoernooi opnieuw verlies moeten incasseren. In Konya verloor Oranje met 3-0 van Turkije. Het team van bondscoach Danny Blind verloor donderdag nog met 1-0 van IJsland. Oranje maakt nog een kleine kans op kwalificatie voor het EK volgend jaar in Frankrijk, als Turkije in de komende twee wedstrijden punten laat liggen. Het weer ook, vannacht is het bewolkt en vallen er geregeld buien. Morgen begint wisselvallig, later op de dag opklaringen en droog. Het wordt dan net als vandaag 16 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 Was er op een gegeven moment was, waren er niet genoeg lessen meer, niet, niet genoeg uren meer. En toen kon ik komen op een school in Harlem Noord. En dat was de een gefuseerde MAVO, de brug. Die is daar toen ontstaan vanuit twee andere scholen. Die ja. dus, die dus ja, minder werden, daar kwamen minder leerlingen op. En toen is deze gefuseerde school ontstaan. En daar heb ik een jaar of, ja, ik denk, ik denk vier, vier of vijf gewerkt.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 Dus ik geloofde wel in God. Zoals heel veel mensen misschien wel in God geloven. En, en, maar ik gehoorzaamde niet. Ik deed niet wat God van mij verlangde. Wat God van mij uh, wilde. Wat wij lezen in de Bijbel. Uh, mijn leven veranderde dus niet. Ik had wel Jezus aangenomen. En ik had wel om vergeving van mijn zonden gevraagd. Maar dan, ja, dan gaan er toch uh, de dingen die, die niet goed zijn in Gods ogen. Die gaan er toch weer door in je leven. En dan werkt het niet.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 En nou, daar waren allerlei. Er zijn wel allerlei theorieën over. En dat kun je op, op bepaalde manieren. Kun je, dat, kun je daar oefeningen voor doen. Maar die kinderen zeiden dus tegen mij: van meneer Duin. Nee, u bent niet goed bezig. Want dat is niet, dat is niet van God wat u doet. Oh, zei ik. Nou ja, goed. En dat. Nou goed, dan, dan, dan ga je er ook weer over nadenken. En je gaat dus in feite gewoon door. Maar op een gegeven moment was een van de meisjes.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 En we zien weer allemaal mensen in witte gewaden ...die zich lieten dopen, zaten op de eerste rij. Dat was in diezelfde nee. kerk? Nee, dat nee, was een, andere, oh, nee, kerk. een andere, andere kerk. Een andere Pinkstergemeente ja. in Halen. <laughs> en, uh, ja, En ja, nou, en toen zagen wij dus al die blije mensen weer, die blije gezichten. en werden weer fantastische blije liederen gezongen. En ik denk, ja, wat is dit Is Dat dit bestaat, zeg. Dat, uh, ja, ik had nog steeds dat beeld, dat traditionele beeld van een kerk...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 Dus nou goed, die, die dopen uh, weer gezien en weer bij de preek geweest. En mijn vrouw die, uh, ja, die, die zei tegen me, ja maar ja goed, ze zeggen wel vaak halleluja. En, uh, ja, en, en dat wordt dan wel een beetje een stopwoordje, dat halleluja. Nou ja goed, die, het, werd, het was ook een twee uur uh, dienst, het was een, een hele lange zit. Uh, maar goed, wij kwamen die kerk uit? En het, het heeft toch wat met ons gedaan. Het heeft uh, wat met ons gedaan dus...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 ...deze wereld is, eh, als we goed naar de, de maatschappij gaan kijken... ...en we gaan het goed inschatten... ...dan zie je dat er heel veel egoïsme is. Dan zie je dat er heel veel eh, ikgerichtheid is. Heel veel eigenbelang. En dat is niet het onderwijs wat Jezus geeft. Jezus zegt juist, kijk naar die ander. Zie om naar die ander. Help die ander. Eh, wees bewogen met die ander. Hè. En natuurlijk zijn we ook bewogen met eh, de, de toestand en de staat... ...waarin de mensen nu, op dit moment, in deze tijd, anno 2012... Leven En heel veel mensen leven dus zonder verzoend te zijn met God. En dat is onze voornaamste opdracht om te vertellen aan de mensen dat er een redder is. Dat, ze, dat er genezing voor hun lichaam is. Dat er herstel is voor hun lichaam. Dat er, dat er bevrijding is van, van boze machten. Dan zullen ze zeggen van ja wat zijn die boze machten dan? Nou dat zijn bijvoorbeeld stemmen die je in je hoofd hoort. Omdat je vroeger met occultisme bent bezig geweest. Met dingen waarvan God zegt joh daar moet je je niet mee bezighouden. Weet je, Dat mensen dus op een gegeven moment, een gevolg daarvan is dat mensen stemmen in hun hoofd kunnen horen. En helemaal de weg kwijt zijn. En God is een God van herstel. God wil je terug hebben. God wil dat jij op zijn weg komt. En hij wil je, hij wil je gelukkig maken. Hij wil je vrede en rust geven in je hart. Mm -hmm. En dat is uh, wat wij ja. mogen zien. En, en, en, en, en, en geweldig dat die gemeente zo mag, mag groeien. Niet in aantallen hoor bedoel ik hoor. Maar juist in de diepgang. Ja. Weet je, dat is het belangrijkste voor Jezus. Het gaat niet om een grote gemeente of een kleine gemeente. Het gaat erom om de kracht van de gemeente. Is er kracht in die gemeente? Is er liefde in die gemeente? He? Hoe is ja. het onderwijs in die gemeente? Voel je thuis? Voel je vrede daar? Weet je? En dat is belangrijk. Ben je vrij? Ja. ja dat is heel mooi om te horen. Dat, dus het is praktisch. Ja. He, het het Christen zijn dat je met mensen dingen kan delen of mensen kan helpen. Maar het is ook... Ja, uh, het voedsel voor de geest, hè. Dat je dus ja. de Bijbel leert lezen en de omgang met de Heer Jezus. Nou, heel hartelijk bedankt voor dit interview ja, en uh, een hele fijne dag nog verder.